maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Dit is onderduif wit met het NOS Journaal. Tijdens een toespraak van de Iraanse president Ahmadinejad voor de Verenigde Naties... zijn de delegaties van de Verenigde Staten en alle EU-landen weggelopen. Ahmadinejad suggereerde in New York onder meer... dat Amerika zelf achter de aanslagen van 11 september zit. President Obama was al weg toen Ahmadinejad zijn toespraak hield... maar noemde woorden later schandalig en beledigend... In de Amerikaanse staat Virginia is de 41-jarige Theresa Lewis geëxecuteerd. Ze was ter dood veroordeeld voor het beramen van de moord op haar echtgenoot en haar stiefzoon. In de VS was veel protest tegen de executie omdat de vrouw zwak begaafd zou zijn. Ze heeft een IQ van 72 en dat is net boven de juridische grens om iemand ontoerekeningsvatbaar te verklaren. Een man die eigenlijk in de gevangenis had moeten zitten... heeft de bejaarde vrouw in Amstelveen overvallen die vorige maand dood in haar huis werd gevonden... De dader werd kort na de overval opgepakt. Hij blijkt een ontsnapte gevangene te zijn. Consumenten kopen steeds meer via internet, maar de groei zwakt wel af. De omzet van online winkels steeg in de eerste helft van dit jaar met 10 naar ruim 3,8 miljard euro. Ook het aantal Nederlanders dat via de computer iets besteld is gestegen. In China worden vier Japanners vastgehouden... die ervan worden beschuldigd dat ze zonder toestemming een militaire zone zijn binnengegaan... Dat is een nieuwe stap in de diplomatieke rel tussen China en Japan. Nadat Japan de bemanning had gearresteerd van een Chinese visserspoot... en de kapitein vasthield, schortte China de contacten op hoogambtelijk niveau met Japan op. In het KNVB-bekentoernooi is NAC door naar de vierde ronde. Thuis met 3-1 gewonnen van VVV. FC Dordrecht schakelde Eredivise Club NEC uit met 4-3. In de vierde ronde loopt de Ajax-Veendam... PSV treft de amateurs van Spakenburg en FC Twente gaat naar Zolder. Dan het weer. Eerst wordt het vanuit het westen droog... maar vanmiddag volgen nieuwe buien. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.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 Cool Collective met Weekend Bizar. van Jazz vandaag met tot 12 uur Fred Koosberg presentatie. En de nieuwe Cool Collective is een Nederlandse band. Hij werd opgericht in 1994 en bestaat uit Benjamin Herman op saxofoon, Anton Goudsmit gitaar, Joost Kroon op de drums, Frans van Dok percussie. Willem Friede, keyboard en arrangeur Jos de Haas percussie... Leslie Lopez-Bas en David Rockefeller trompet. Er bestaat ook een uitgebreidere band van 19 En Die gaan dan samen met de Nieuwe Cool Collectors optreden. De bezetting van deze grote slagorde is eigenlijk... twee saxofoons, twee tenorsax, baritonsaxofoon, bassaxofoon... viermaal trompet, drie trombones en een bastrombone. Gitaar Gitaar, Rhodes, percussie, congas, drums en vocals. In 2000 won de band... De Edison Jazz Award. We gaan uh, proberen om vinyl te draaien. En ik heb op de, echt op de draaitafel een hele oude plaat van Nina Simone liggen. Wild is de wind. We gaan het even proberen of alles technisch goed gaat. En mocht dat niet zo zijn, dan schakelen we gewoon de tweede cd in met een prachtig nummer van uh, de bekende uh, Jimmy Smith. Maar laten we eerst eens gaan proberen. En anders, Jimmy Smith. Like a leaf clings to a tree To me. to Jimmy Smith was dat met Tushin Blues. We gaan nu over naar Art Blakey. Art Blakey ook wel Abdullah Ibn Buhajna genoemd. Hij werd geboren op 11 oktober 1919 in New York City. En hij overleed op 16 oktober 1990. En het was een van de grootste Amerikaanse jazzdrummers. En ook invloedrijkste jazzmuzikant. Blakey is met Kenny Clark en Mark Road de aanvinder van de bebop drumstaal. Blake was echter niet alleen een drummer, hij stond ook te boek als een groot bandleider. We gaan naar een heerlijk nummer van hem luisteren, ik vind het echt heel prachtig. En het heet Yesterdays. Yesterday is het kende me zen. Ik Kenny Dorwell, trompet, Hank Moby op de Noorsax Horace, Silver Piano, Dirk Watkins op de bas en Art Blakey op de drums. En de opname stamt uit uh, 1955 november, opgenomen van 11 tot 23 tot de 23 e in Café Bohemia in New York. Ik heb er nog een van uh, Jazz Messengers. Want meer dan uh, 30 jaar maakte Blakey albums en trad hij op met zijn band. Deze band was ontstaan uit een aantal bands die Blakey samen met Horace Silver leidde. Na vijf jaar verliet Silver de band en ging Blakey alleen verder. De band kreeg toen de naam Art Blakey en de Jazz Messengers. We gaan nu luisteren naar een nummer van een prachtige cd... met allerlei verschillende opnames. Niet alleen van Art Blakey, maar ook van Chad Baker, Byas enzovoort. Allemaal grote uit die tijd. Maar dit is wel ook een juweeltje. Art Blakey en de Jazz Messengers met Whisper Not. Thank mm -hmm. you. Mm-hmm. <laughs> en de Jazz Messengers was dat. Jam. De titel van het nieuwste album... van de Checo Low. Uh, en dat is een Senegalese zanger... en gitarist en percussionist. En dat betekent... nummer wat hij gaat spelen, Vrede. En het wordt gekenmerkt door zijn typische... Dakar Sound. Een mix van West-Afrikaanse... en Cubaanse muziek... met Vleugjes, Afrobeat... Highlife en Reggae. Luister naar het prachtige... Met kippenvel om vloerste nummer jam. I'm a goddess, I'm a goddess, I'm a goddess, I'm a goddess, I'm a a en de music pianist Bill Evans en voor de pianoliefhebbers en de mensen van Bassolo Solo die zijn, dacht ik wel, aan hun trek gekomen zangeres Nora Noor is van Somalische en Jemenitische afkomst maar woont en werkt in Noorwegen dankzij haar broerige album Soul staat ze in haar thuisland inmiddels bekend als de Queen of Soul de rest van de wereld, ik denk het zal ongetwijfeld snel volgen we gaan van haar album een nummer draaien dat heet, forget what I said.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 Ah, sprinkled with dew How far would I travel To be where you are How far is the journey From here to a star And if I ever lose you How much would I cry How deep is it?